Reputatiecoaching podcast 72. WordPress 3.9 komt als het goed is overmorgen uit. En vanaf vandaag heb je als bedrijf niet meer de mogelijkheid om op LinkedIn je eigen producten en dienstenpagina's te maken. Facebook schrapt de messaging mogelijkheid uit de Facebook App en volgens Forrester moeten marketeers nu toch echt op Google Plus. ...over Google gesproken. Zij heeft Schema.org afgelopen week uitgebreid voor diverse telefoonnummers. Oh, wil je overigens nog 10 terabyte aan gratis opslagcapaciteit in de cloud? Blijf luisteren, dan vertel ik je straks precies hoe je dat kunt krijgen. Vandaag krijg je ook nog eens een onpage SEO-checklist en een WordPress-plugin-tip. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching-podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook bekend als de Reputatiecoach...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 Zoals je waarschijnlijk hebt gezien, is er gisteren geen blogpost verschenen van Arend Landman met spreuken, one-liners, quotes en aforismen. Dat komt doordat die serie tijdelijk is gestopt. Arend heeft vier weken achtereen op zondag mooie puntige uitspraken gepubliceerd. Bedankt, Arend, zowel namens de luisteraars als namens mezelf. Eens even nadenken. Als ik moet kiezen welk topic van vorige week ik nog even extra wil benadrukken of bestempelen als leermoment, dan is het wel het gebruik van de plugin P3 Profiler voor WordPress. Deze plugin geeft je inzicht in de performance van alle plugins die je in je WordPress website gebruikt. Aan de hand van grafieken wordt snel inzichtelijk gemaakt welke plugin of plugins de meeste tijd kosten. Als je dit weet kun je gaan werken aan de laadsnelheid van de pagina's... om zo de tijd die nodig is totdat de pagina is geladen verder omlaag te brengen. Laat ik er nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Overmorgen op 16 april komt WordPress 3.9 uit... en die nieuwe versie belooft weer een groot aantal veranderingen en verbeteringen. Als wat ik erover heb gelezen klopt... ...kun je het volgende verwachten. Als eerste live thema previews. Je kunt in 3.9 een live preview te zien krijgen... ...als je veranderingen doorvoert in je thema. Je hoeft dus niet meer de wijzigingen op te slaan... ...en de pagina te verversen... ...om zo je veranderingen te zien. En wat ook nieuw is, drag-and-drop afbeeldingen. Dit gaat je veel tijd besparen. Je kunt straks namelijk afbeeldingen rechtstreeks... ...in je artikelen slepen... ...waarbij ze automatisch worden geüpload naar je server. En betere image editing. Je kunt afbeeldingen in de editor bewerken... ...terwijl je in je blogpost zit... Je hoeft dus geen apart venster meer te openen. En een live fotogalerij preview. Voorheen zag je alleen een gele box waar je fotogalerij werd vertoond, maar nu zie je in de editor ook een preview van de fotogalerij. En audio- en video-playlists. Net als een fotogalerij kun je in WordPress 3.9 ook audio- en video afspeellijsten maken. En een verbeterde paste vanuit Word. Voorheen gaf een copy-paste vanuit een Word-document vaak gekke karakters of ongewenste teksten in je blogpost. Dat wordt nu tot het verleden, want je kunt in versie 3.9 probleemloos copy-pasten vanuit Word. Per Vandaag schrapt LinkedIn de producten- en servicepagina's van alle bedrijfsmeldingen op de site. Dit heeft het bedrijf een maand geleden al aangekondigd. LinkedIn meldt dat je twee alternatieven hebt om informatie over je producten en diensten te delen. Als eerste, bedrijfsupdates. Deze verschijnen in de nieuwsfiets van al je volgers en ze worden ook gedeeld met de connecties van connecties als deze ze delen of markeren als interessant. Je kunt je producten of diensten ook nog eens in een video promoten en door het real-time karakter van de updates zijn speciale acties ook beter onder de aandacht te brengen. En als tweede in showcase pagina's. Dit is precies waarvoor showcase pagina's ooit in het leven zijn geroepen om je product of dienst speciaal onder de aandacht te brengen. Met showcase pagina's kun je ook nog eens een specifieke community opstarten om zo een continue conversatie in het leven te houden over het product, de dienst of het merk. En volgens van een showcase pagina verwacht het nieuws over het product of de dienst. Updates voor de showcase pagina's werken net als bedrijfsupdates... ...alleen dan voor de pagina. Heb je eigenlijk al wel een bedrijfspagina voor je bedrijf op LinkedIn? Ongeveer een half jaar geleden vertelde ik in podcast 47... ...al over hoe je LinkedIn kunt gebruiken op conferenties en congressen. En toen vroeg ik je ook al of je met je bedrijf al vermeld stond op LinkedIn. Ik zou je bedrijf toch maar eens gaan aanmelden als je dat nog steeds niet hebt gedaan. Zelfs al heb je een groentezaak of ben je bakketbakker... ...dan nog heeft het maken van een bedrijfspagina op LinkedIn ook voor jou zin. Reden is dat je op je bedrijfspagina weer, raad eens, een citation of wel bedrijfsvermelden kunt plaatsen, die je helpt om hoger op te komen in de lokale zoekresultaten. Dus, al zou je de pagina verder nergens voor gebruiken, dan nog raad ik je ten zeerste aan om je bedrijf ook op LinkedIn te vermelden. Want volgens de Moz Open Site Explorer heeft LinkedIn een zogenaamde Domain Authority van 99 op een schaal van 100. Let wel dat je niet zomaar een bedrijfspagina voor elk bedrijf kunt aanmaken. Je moet een geldig profiel hebben met enkele connecties. Bovendien moet je in je profiel een mailadres hebben staan... van hetzelfde domein als het bedrijf waarvoor je de bedrijfspagina wilt maken. Een pagina aanmaken met alleen een @gmail, hotmail of outlook.com adres gaat dus niet werken. Daarnaast moet je in je profiel hebben staan dat je op dit moment ook voor het bedrijf werkt. En er wordt meer geschrapt. TechCrunch maakt de afgelopen week melding van een nogal grote verandering van Facebook. Het bedrijf had binnenkort de mogelijkheid om berichten te sturen uit alle Facebook-apps... Messaging is dan dus niet meer mogelijk in de apps voor iOS en Android. In plaats daarvan kun je binnenkort alleen nog maar berichten sturen en lezen vanuit de Facebook Messenger app. Het sturen en lezen van berichten in de browser blijft natuurlijk wel mogelijk. Zou dit dan toch een voorbode zijn voor een toekomst waarin Messenger geïntegreerd gaat worden met WhatsApp? We zullen het zien. Tegenwoordig kunnen bedrijven amper meer om Google Plus heen, zegt Nate Elliott van Forrester Research. Sterker nog, bedrijven moeten wel iets gaan doen met Google Plus. Want Hoewel vaak wordt geroepen dat Google Plus een lege spookstad is, wordt het maandelijks meer gebruikt dan Twitter, Instagram en Pinterest bij elkaar. En uit een enquête onder 60.000 internetten Amerikanen zei 22% maandelijks Google Plus te bezoeken. Evenveel zeggen Twitter te gebruiken. Google Plus is echter niet de Facebook-killer gebleken wat velen ooit dachten. Toch zie je dat merken op Google Plus vrijwel net zoveel interactie krijgen op hun berichten als op Facebook. De onderzochte topbedrijven hadden op Google Plus zo'n 90% van het aantal volgers dat ze op Twitter hadden. Grappig genoeg was dat meer dan de volgers op YouTube, Pinterest en Instagram bij elkaar geteld. Ik begin er nu ook in mijn omgeving meer te zien dat mensen ook Google Plus gaan omarmen. Zo had ik afgelopen vrijdag nog een gesprek met een recruiter die actief is geworden op Google Plus... nadat hij door een link naar mijn Google Plus profiel onderaan een e-mail... weer eens op Google Plus werd geattendeerd. Hij vertelde mij... ...dat hij voor zijn werk nu ook op Google Plus de sociale interactie aan zou gaan. Jongen, jongen, waar Google je op dit moment standaard 25 gigabyte aan opslagcapaciteit in de cloud geeft... ...kun je elders maar liefst 10 terabyte krijgen. 10 terabyte! Dat is een enorme hoeveelheid ruimte. Zelfs groter dan de grootste harde schijf die je op dit moment kunt kopen. Er is echt echte een maar. Je moet het niet erg vinden dat je data in China komt te staan. Grappig, volgens mij is dit een openlijke uitnodiging van de Chinezen... ...om hen te laten grasduinen door jouw data... Waar de NSA en de Verenigde Staten het allemaal nog stiekem doet... zeggen de Chinezen gewoon... zet al je data maar bij ons neer en wij zullen er goed op passen. Of goed naar kijken. Ik zou dus bijvoorbeeld geen persoonlijke of gevoelige data plaatsen. Maar het is wel een ideale plek om bijvoorbeeld al je video's, foto's of muziekbestanden te plaatsen. Helaas heb ik er nog niet mee kunnen experimenteren. Ik probeerde de instructies op te volgen en me aan te melden op de site. Hoewel ik toch elke keer zeker was dat ik de juiste captcha intypte meldde de site mij keer op keer dat ik een verkeerde capture had ingevuld, dus ik heb het even opgegeven. Mocht jij het willen proberen en je Chinese 10 terabyte cloudspace te claimen, dan kun je de link naar het artikel op CloudDoc volgen die ik in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 72 heb vermeld. Ik heb je al vaker vermeld over schema.org. Hiermee is het mogelijk om aan de zoekmachines aan te geven wat voor soort data je op een webpagina vertoont. Zo is dus er bijvoorbeeld aparteschema.org markup voor evenementen, recepten, producten, boeken, menu's enzovoorts. Daarnaast is er ook markup voor bedrijven. Om een idee te geven hoe dit er dan uitziet heb ik in de transcriptie van de podcast de markup beschreven... zoals ik die op de website van OnRound Fotografie heb bestaan. Zoals je daar ziet moet je er nog wel wat extra markup omheen plaatsen. Nu heb ik nog wel een tweetal additionele dingen gedaan. Ten eerste heb ik de bedrijfsnaam gelinkt naar de Google Plus pagina... En ten tweede heb ik het telefoonnummer clickable gemaakt. Wellicht ken je deze truc nog niet. Specificeer het telefoonnummer op je site als teldubbelpunt plus 31 en je nummer zonder de 0, dan is het opeens clickable op smartphones, tablets enzovoorts. En als het goed is, wordt dan automatisch gevraagd of het telefoonnummer moet worden gebeld. Maar goed, Google heeft inmiddels een kleine uitbreiding aangebracht om bedrijven in staat te stellen onderscheid te maken tussen telefoonnummers van verschillende bedrijfsonderdelen. Te weten, customer service, technische support billingsupport en bill payment. Voor elk soort telefoonnummer kun je ook nog eens aangeven... of het gratis is, geschikt voor doven... en of het nummer wereldwijd aan is... of slechts in bepaalde landen. Als je zelf aan de slag wilt met schema.org... dan kun je op de gelijknamige website alle details lezen... of in de webmaster supporthoek van Google... een aantal schema.org voorbeelden bekijken. De links vind je in de show notes van deze podcast. Vorige week had ik het ook al over lokale landingpagina's... maar nu heeft Google recent ook een stuk nuttige content gepubliceerd over het maken van locatiepagina's voor lokale bedrijven en organisaties. Als ik het over SEO, ofwel Search Engine Optimization heb... heb ik het vrijwel altijd over lokale SEO. Dat is datgene wat je moet doen om hoger te scoren... in de lokale zoekresultaten op Google. Je weet wel. Die posities a tot en met g als je naar een product, dienst of specialist in de buurt zoekt. Dan ga ik er al stilzwijgend van uit dat je je site goed op het orde hebt... en dat je er alles aan hebt gedaan om jouw site goed naar voren te laten komen. Maar wat nu als je geen idee hebt wat bijdraagt om je site goed te laten scoren? Waar moet je dan beginnen en wat moet je wel doen en wat juist niet? Ik zal je een hand meenemen langs de belangrijkste zaken. En je krijgt van mij een checklist die je op je gemak ook nog eens kunt nalezen op www.reputatiecoaching.nl Slash 72 Als eerste, de title tags. Je pagina als titel Homegeven of Welkom of Welkom bij bedrijf ABC is een gemiste kans. ...evenals je bedrijfsnaam altijd vooraan in de titel plaatsen. Tot voor kort had je slechts zo'n 70 tot 72 karakters om je pagina een titel te geven... ...maar sinds de update waar ik in podcast 68 over vertelde... ...waarbij Google de onderstrepingen bij links op de resultaatpagina's heeft weggehaald... ...heb je nog maar zo'n 54 posities. Dat is weer een goede 18 karakters minder om je boodschap aan de wereld te tonen. De exacte hoeveelheid wordt bepaald door de letters... ...want de breedte die een titel tegenwoordig kan innemen is beperkt in het aantal pixels... Zo nemen bijvoorbeeld de hoofdletters W en M... veel meer ruimte in dan een hoofdletter I. Gebruik in je titels dus relevante zoektermen... waarop je daadwerkelijk gevonden wilt kunnen worden. En dan meta-omschrijvingen. Hoewel de meta-descriptions niet meer van invloed zijn... op de ranking van je pagina's in de zoekresultaten... bepalen ze wel voor een belangrijk deel... of ze doorklikken of niet. Voor de omschrijving heb je zo'n 156 karakters de ruimte. Schrijf daarin de inhoud van de pagina kort, maar krachtig. Want die omschrijving is tenslotte, na de titel... Het eerste wat mensen over de pagina lezen. Maak er dus een kort verkoopverhaal zonder te gaan spammen met zoektermen. En dan natuurlijk de heading tags. Dit zijn de kopjes en tussenkopjes op je pagina... waarmee je lezers helpt om snel de gewenste inhoud te vinden. Je ziet het ook in de transcripties van elke podcast. Daarin gebruik ik ook kopjes om aan te geven welk onderwerp daaronder wordt besproken. Logischerwijs noem ik de kopjes niet in de podcast zelf... want dat zou wel heel raar klinken. Als jij nog geen H1, H2 en andere heading tags gebruikt moet je dit toch snel maar eens gaan doen. Zoals voor al het andere geldt ook hier, maak het niet te bont. Blijf je focus op gebruikers en niet op zoekmachines. In een relatief kort blogbericht dien je slechts één H1 tag te gebruiken... en wellicht meerdere H2 of zelfs H3 tags. En dan content. Content is king. Daarmee trap ik een open deur in, ik weet het. Maar pagina's die geen relevante of unieke content hebben... scoren zo goed als niet meer in de zoekresultaten. Schrijf daarom goede content, waar de lezers iets aan hebben... die ze graag lezen en wees uniek... De tijd van klakkeloos kopiëren van goede content en die op je eigen site plaatsen om daarmee te renken is voorbij. En vermijd voor dubbele content. Content management systemen als WordPress of Joomla, evenals veel shoppingcartpakketten, kunnen dezelfde content soms op meerdere manieren aanbieden. Dit kan door Google worden gezien als dubbele content en dat is iets wat je wilt voorkomen. Op zich geeft het niet als je bijvoorbeeld hetzelfde product via twee of meer verschillende URL's wordt aangeboden, maar dan moet je wel zogenaamde kanonieke URL's gebruiken. Vaak doen de CMS'en dat zelf al, maar het kan geen kwaad om dit eens te controleren. Voor informatie over het gebruiken van kanonieke URL's verwijs ik je graag naar het artikel van Google. De link hier naartoe heb ik in de show notes opgenomen, want het voert even wat te ver om te proberen dit in audio uit te leggen. En dan de URL-structuur. Standaard staat WordPress ingesteld om blogberichten via een URL in de trant van www.mijnbedrijf.nl slash index.php vraagteken ID is en dan een nummer dat is lang niet zo krachtig als dat blogbericht een echte titel als URL heeft... waarin bij voorkeur ook weer relevante in voorkomen. Dit kun je instellen. Dit heb ik lang geleden in podcast 18... en een goed jaar geleden in het artikel WordPress SEO in 20 stappen ook al eens uit de doeken gedaan. Daar kun je er ook meer over lezen, dus hoe je dat moet doen laat ik nu even achterwege. En crawlfouten. Ik neem aan dat je je site inmiddels toch echt wel hebt aangemeld bij Google Webmaster Tools. Zo niet, dan moet je dat nu echt doen. De reden hiervoor is dat dit de enige manier is... Waarmee Google eventueel met jou in contact kan treden voor issues met betrekking tot je website of websites. Naast dat Google je daar bijvoorbeeld meldt als je een penalty hebt gekregen voor je site, kun je daar ook zien als de Googlebot bepaalde pagina's niet kan vinden, de zogenaamde crawlfouten. Dit heeft een negatief effect op je rankings, omdat ontbrekende pagina's vaak in een negatieve gebruikerservaring resulteren. Je moet dus af en toe eens controleren of Google fouten tegenkomt en die dan fixen. Hoe je bepaalde fouten moet fixen kan ik je een andere keer vertellen als je daar behoefte aan hebt. Als achtste controleer je robots.txt-file. Als je begint met een nieuwe site te maken, is het vaak raadzaam om tijdens je ontwikkeling zoekmachines geen toegang te geven tot je site. Zo voorkom je dat bijvoorbeeld pagina's andere URL's krijgen waardoor ze niet meer vindbaar zijn, etc. Maar je moet natuurlijk niet vergeten om de zoekmachines wel toegang te geven als je eenmaal klaar bent met je site en je wilt dat deze zoveel mogelijk bezoekers trekt. Wel kun je bijvoorbeeld pagina's die niet relevant zijn of die je om andere redenen niet in de zoekresultaten wilt, in de Robots.txt-val uitsluiten. Let op, het is een wens die je aangeeft. Je blokkeert hiermee niet daadwerkelijk de toegang tot dat deel van je site. En natuurlijk in deze tijd. Je website moet smartphone, tablet en desktopvriendelijk zijn, met andere woorden. Zorg ervoor dat je site op alle apparaten goed leesbaar is. Je kunt in deze tijd als bedrijf niet meer wegkomen met een site die alleen op desktops goed te lezen is. Echt niet. Want vergeet niet dat Google verwacht dat eind dit jaar... Meer zoekpogingen vanaf mobiele apparaten komen dan af van vanaf vaste desktops. Je hebt grofweg twee mogelijkheden. Een dedicated mobiele site of een zogenaamde responsive design website. Over het algemeen verdient de tweede optie, een responsive website, de voorkeur. Daarbij past de weergave automatisch aan afhankelijk van het apparaat waar je de site op bekijkt. En de laadsnelheid. Het is essentieel dat pagina's niet alleen snel laden op desktops, maar ook op mobiele apparaten. Vaak laden pagina's langzaam door een overbelaste server, door onnodig grote afbeeldingen of als gevolg van de slechte performance van bepaalde plugins in het geval van WordPress. Houd daarom de bestandsgrootte van afbeeldingen in de gaten. Zorg ervoor dat ze niet onnodig groot zijn en controleer de performance van je WordPress plugins. Om de performance van je WordPress plugins te bekijken gaf ik je in de podcast van vorige week de tip om de plugin P3 Profiler te installeren. Die geeft potentiële bottlenecks echt goed aan. En dan interne linking link ook veel intern in je site naar andere artikelen. Zo breng je bepaalde, wellicht oude pagina's ook weer eens onder de aandacht van de lezers van je content. Het is inmiddels wel duidelijk, ik link me behoorlijk suf tussen alle podcasts en artikelen. Bovendien gebruik ik de plugin YARP, Y-A-R-P-P, dat staat voor Yet Another Related Posts plugin, waarmee ik aan het einde van elk blogbericht ook nog eens automatisch laat verwijzen naar gerelateerde content. Zojuist had ik het over het optimaliseren van afbeeldingen. Daar wil ik nog even verder op ingaan en dan voornamelijk op een heel nuttige plugin genaamd WPSmush.it. In podcast 24 heb ik ooit in één zin deze plugin een keertje genoemd. Maar even als P3 Profiler is dit ook zo'n plugin die ik je echt kan aanraden. Waarom? Nou, natuurlijk kun je je favoriete foto-editor proberen de bestandsgrootte van al je afbeeldingen zo ver mogelijk te verkleinen. Maar dat is erg tijdrovend. Een alternatief is om elke afbeelding te uploaden naar www.smushit.com. Dat is een website van Yahoo die je afbeeldingen zonder kwaliteitsverlies zo ver mogelijk in grootte reduceert. Ook dat kost je veel tijd. Als je de plugin WP Smush It of WP Smush.it installeert en activeert in je WordPress blog, dan hoef je je nergens om te bekommeren want dan wordt dit automatisch voor je gedaan. De plugin stuurt elke afbeelding die je upload naar www.smushit.com en bewaart de geoptimaliseerde versie voor je zonder dat dit een negatief effect heeft op de kwaliteit van je image. Ook reeds geüploade afbeeldingen kun je alsnog door Smushit laten verkleinen. Maar let op, www.smushit.com verwijdert ook eventuele metadata van je foto's. Dus als het jouw doel is om in de toekomst je foto's wellicht beter vindbaar te maken... ...door elke foto voor het uploaden te voorzien van metadata... ...dan moet je deze plugin niet gebruiken. In elk geval niet automatisch in de achtergrond. Een korte tip die voor elke website en voor elk CMS geldt. Ik zie me al te vaak dat mensen veel te grote afbeeldingen uploaden en die dan verkleind laten weergeven in de browser. De browser moet dan dus eerst de onnodig grote afbeelding downloaden, waarna de afbeelding dan ook nog eens kleiner moet worden gemaakt. Zowel het downloaden van al die overtollige bytes, als het verkleind weergeven van de foto kost onnodig tijd. Tijd die een gebruiker dus niet zou hoeven te wachten, als je het goed zou hebben gedaan. Upload foto's in precies de juiste afbeeldingen voor je artikel of pagina, nadat je ze ook nog eens zo ver mogelijk verkleind hebt qua bestandsgrootte. Ook dit resulteert in een betere gebruikerservaring en wellicht in betere rankings. In elk geval zal de laadsnelheid van je pagina toenemen of beter gezegd de laadtijd van de pagina zal afnemen. Met deze on-page SEO-checklist en de twee tips voor het optimaliseren van je afbeeldingen kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Als je de podcast leuk vindt, heb je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel. Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Surf naar iTunes of Stitcher, geef de podcast een sterrenbeoordeling en geef ook je reactie.